De president van Tsjetsjenië is erg ontevreden over trainer Ruud Gullet bij voetbalclub Terek Krosny. President Kadirov heeft op zijn website gezegd dat de volgende wedstrijd moet worden gewonnen, anders moet Gullet vertrekken. Terek Krosny staat veertiende. Volgens de president is Gullet meer bezig met het nachtleven dan met voetbal. Het weer, in het oosten is nog wat regen, maar vannacht wordt het overal droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zonnige periode en op de meeste plaatsen droog, dan wordt het 18 tot 23 graden.